zes uur. Dat chippen van die katten, dat lijkt me nogal ouderwets. Tegenwoordig volg je je kat toch via Facebook, Instagram of Twitter. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 8 februari. En op deze dag in 2016 werden vanwege het stormachtige weer diverse carnavalsoptochten afgelast. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het belangrijkste nieuws. Hier is Sophie Verhoeven.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 Vrouwelijke vluchtelingen raken snel in een isolement. Gemeenten kunnen dat voorkomen door vrouwen meer te helpen bij het vinden van een baan. Dat stelt het kennisplatform Integratie en Samenleving. Gemeenten zouden zich bij echtparen nu vooral richten op de man. Als die eenmaal betaald werk heeft, stopt de begeleiding vaak. De vrouwelijke statushouders raken daardoor uit beeld, bouwen geen netwerk op... en dan wordt het steeds lastiger om te gaan werken, zo zegt het platform.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 Een huis naast de loods heeft rook- en waterschade. Er was niemand thuis toen de brand uitbrak. De loods in Winschoten is compleet uitgebrand. En in de Eredivisie is deze week een midweekse speelronde aan de gang. Ajax won gisteren uit met 4-2 van Roda JC. PSV won thuis met 1-0 van Excelsior. Dat was al de 22e thuiszege op rij. Een verbetering van het record uit 1987. AZ had uit bij FC Twente weinig moeite. De ploeg won met 0-4. Aan de top 3 verandert niets. PSV staat nog altijd 7 punten voor op Ajax. En 12 op de nummer 3, AZ. Het weer dan nog. Vandaag is het wisselend bewolkt met soms ook zon. Het wordt vanmiddag 1 graad langs de oostgrens, zo'n 4 graden aan zee. Morgen gaat het vanuit het westen enige tijd licht sneeuwen. En het wordt 0 tot 4 graden. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja, het ging er vannacht ook al over, hier op NPO Radio 1, over de cryptomunten. Meer dan een half miljoen Nederlanders bezit cryptomunten... blijkt uit onderzoek van bureau Kantar TNS. Vooral de afgelopen maanden kwamen er veel beleggers bij. Recht van Steen is onderzoeker van Kantar TNS. Goedemorgen. Goedemorgen. 500.000 Nederlanders dus, is dat eigenlijk veel? Dat is in, de, in het licht van de, de sterke groei die de plaats heeft gevo gevonden... is dat wel buitengewoon veel, hoor. We zaten in augustus zaten op zo'n 135 huishoudens... ruim 150.000 mensen. We praten nu over 580.000 mensen... dat die er in een lutterle vijf, zes maanden bij komen. Dat gaat heel erg hard, tegelijkertijd...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 En de rest, die speelt een beetje kiet of die staan op, op verlies. Dus het is niet echt een, een, een zekere weg naar, naar winst. Dat is het zeker niet. Overigens stelden we dat ook al een, in augustus vorig jaar vast... zei het dat toen ongeveer de helft van de mensen rode cijfers schreef. De ontwikkelingen van de afgelopen 1, 2 weken... die dragen er uiteraard wel toe bij dat dat allemaal wat minder hard gaat. Ja. Maar die mensen hebben zich ook laten verleiden... door de grote waardestijging van de afgelopen tijd...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 Als je dat soort achtbaanritten mee wil maken en daar plezier aan beleeft... dan zal ik je zeker niet tegenhouden. Maar ik zou wel aanraden, zeker niet hele grote bedragen. Nee. Dank voor de uitleg bij de cijfers. Recht van Steen is dat onderzoeker van Kantar TNS, het onderzoeksbureau. Ja, en dan gaan we toch ook nog even in eigen huis kijken. Want wij hebben namelijk ook bitcoins gekocht. Dat is allemaal gebeurd toen ik er niet was. Uh, ik weet niet, ik had, ik had weer eens wat last van mijn rug of zoiets. of Ik was gewoon op vakantie, ik weet niet. Winfried zat hier en uh, deed dat een tijdje terug in de uitzending. Werd begeleid ook door ons onze tech-redacteur Joost Gelre. Wees nog even luisteren. Wat, wat is er inmiddels mee gebeurd met die 100, uh, 100 euro? Nou, we staan inmiddels op een beetje winst. De bitcoin koers is de afgelopen uren is hij een beetje gedipt nadat we hadden gekocht. Dus we hebben echt op het verkeerde moment gekocht. Maar dat weet je van tevoren natuurlijk niet. Maar inmiddels staan we op 2,69 euro en 96 cent, uh, 69 cent winst. Oh, kijk. Ja, het is nog niks natuurlijk. Nee, het, vergeleken met de winsten die sommige mensen maken... of vergeleken met als je in 2010 bent ingestapt, is het nog niks. Nee. Uh, maar toch, we staan in die uh, 2,5 uur toch al op een paar euro winst. Joost Schelfis was dat, de stem die als laatste hoorde. En die is nu ook aan de lijn. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, 100 euro toen geïnvesteerd hè, door jullie? Ja, klopt. En uh, dat was eigenlijk exact op het verkeerde moment. Dat, zoals wat ik toen ook al zei, dat weet je op zo'n moment niet. Maar als je was exact tot op de minuut af, twee maanden geleden... En als je terugkijkt naar de grafiek, zie je dat het daarna toch redelijk hard uh, inkakt. Ja, en alle kanten opgeschommeld? Ja, het is, het is toen, uh, toen is die koers eigenlijk tijdens die uitzending al uh, redelijk hard naar beneden gegaan. Toen nog een beetje opgeveerd. En sindsdien al kwakkelend weer teruggegaan naar, nou ja wat meneer net ook al zei, rond de 6.000 euro. Hm. En dat was bijna 20.000 euro. Ja. Nog even voor de goede orde, wanneer was dit? We hebben die bitcoins uh, gekocht op 8 december. Uh, dus het is nu 8 februari, dus twee maanden, twee maanden, twee maanden geleden. Oké, okay, nou dan weet ik in ieder geval dat ik toen geen last van mijn rug had... want dat is mijn verjaardag, dus dan ben ik altijd even weg. <laughs> uh, dus dat was, dat was goed. Um, de bedoeling was, want voor de, de mensen denken... zit er een beetje met onze belastingcenten te speculeren en, enzovoorts... de bedoeling was dat de opbrengst naar Serious Request zou gaan, hè? Ja, en het was ook niet van. Uh, we hebben het niet gedeclareerd, dus het was gewoon een uit, uit eigen zak. Dus nou ja, indirect natuurlijk ook belastinggeld, maar <laughs> uh, uh, gewoon salaris, zeg maar. Uh, maar de bedoeling was inderdaad om de winst dan naar uh, Serious Request uh, over te maken. Nou ja, maar die begrijp ik hebben we ontvangen. Nee. Misschien dat Serious Request eind dit jaar het nog uh, gaat krijgen, maar uh, nou ja, om het even een beeld te geven, het is nu rond de 47 euro waard. 100 geïnvesteerd, en nu nog 47 waard. Dat is uh, de helft ongeveer. Ja, en dan moet je ook nog bij bedenken dat om die 100 euro ergens te krijgen, je ook nog geld uit moet geven. En om die, 100 euro, om, die, om, die, ja, om die 47 euro nu weer weg te krijgen, maak je ook weer transactiekosten. Dat is best wel veel bij Bitcoin. Dat kan uiteenlopen van nou ja, nu toch wel vaak tussen de 5 en 10 euro. naar op sommige drukke momenten, als er veel Bitcoin-transacties zijn, 35 euro. Uh, dus ja, het, het is geen vetpot momenteel. Nee. We hebben het net gehoord ook uit die cijfers. Hè? Maar een kwart van de Nederlands die erin heeft belegd, heeft daar tot nu toe ook echt geld aan verdiend. Ja, is de hype daarmee ook weer een beetje over, denk je, of niet? Ja, nu een beetje wel, denk ik. Wat je nog zag toen de bitcoin koers in januari aan het kwakkelen was... dat heel veel mensen geld stopten in alternatieve munten. En wat kleinere munten zoals Ethereum, maar ook nog kleinere munten... zoals Cardano bijvoorbeeld. Nou ja, die munten zijn eigenlijk nu ook een beetje aan het, aan het dalen. Uh, maar goed, dit gebeurt wel vaker met cryptomunt. Je ziet eigenlijk dat, uh, dat, dat om de zoveel tijd. Ga, ga, vooral bitcoin gaat dan enorm in waarde stijgen. Mensen denken: hé, hey, ik wil ook instappen, stappen in. En vervolgens uh, zien veel mensen uh, ja, die, die al heel veel geld erin hebben gestopt. Uh, die, die, die, die, die hebben opeens veel meer geld in hun virtuele portemonnee. Dus die stappen dan uit, zoals het dan heet. En dan krijg je dit soort uh, effecten. Ja, goed. Nou, we, we laten het begrijp ik gewoon staan. Ja, en uh, misschien dat het eind dit jaar nog wel veel meer geld waard is. Want ja, inderdaad, 6.000 euro is natuurlijk niks... als je in december voor duizenden euro's aan bitcoin hebt gekocht. Maar als je een jaar geleden bitcoin hebt gekocht... dan sta je nog steeds op 600% winst. Ja, kijk, dat, dat zijn de betere verhalen natuurlijk. Eh, dankjewel voor de uitleg. Joost Schellevis was dat. Dan praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en tv Bij Nieuwsuur ging het nog een keer over de lancering van de Falcon Heavy raket. Bij wijze van stunt heeft die raket een rode Tesla in een baan om de aarde gebracht. Raketwetenschapper Barry Zandbergen vertelt hoe lang die sportwagen daar blijft zweven. De auto die vliegt eigenlijk nog steeds in deze baan om de zon. En dat zal hij tot het einde der dagen blijven doen. Dat kan wel duizend jaar zijn of nog langer. En misschien dat Elon Musk misschien nog wel een volgende missie in, in uh, gedachten heeft. En dat is gewoon de auto terughalen uit de ruimte. En zo'n lancering kost wel wat, vertelde econoom Matthijs Bouwman. Uh, deze zal vast duur zijn geweest, want het was de eerste, hè, de test. Maar ze mikken op ongeveer 75 miljoen euro omgerekend uh, per lancering. Ja, en dat is, klinkt veel, maar is echt relatief weinig. Daarmee wordt de ruimte ook echt commercieel Interessant Wordt het echt een, een bedrijfstak van de toekomst? Bij RTL Late Night ging het over de extreem-linkse club... die een oproep deed om Sinterklaas te vermoorden. Hoogleraar Jacco Pekelder over die oproep. Het is een heel klein groepje, maar ze proberen... door heel extreme standpunten in te nemen... veel meer mensen die voor ongeveer dezelfde idealen... van gelijkheid, niet discrimineren enzovoort staan... afrekenen met het koloniale verleden bijvoorbeeld staan. Daar proberen ze... Een appel op te doen. Volgens Pekel moeten we de dreiging van geweld wel degelijk serieus nemen. Maar laten we het niet on ontkennen of, on of bagatelliseren. Want um, ook in rechts, ook in uh, islamistisch jihadisme en zo. Maar in links, op dit moment, door de polarisatie in de samenleving, is er gewoon meer gesprek. Moeten we niet geweld gaan gebruiken? Richard Krajicek zat bij Jinek aan tafel... en had een paar uur daarvoor gehoord dat tennistopper Roger Federer... naar het toernooi van Rotterdam komt. Het toernooi dat Krajicek organiseert. Om uh, half zes dacht ik van... Ja, hij zei, 'een de avond uh, bel ik in, en, nou, half zes is avond. Dus toch alweer een berichtje van hoe ging het en uh, weet je al wat. En uh, we willen graag toch op een gegeven moment dat nieuws uh, brengen. Ik ga, ik ga vanavond naar Eva Jinek toe, had ik gezegd. Oh, superbelangrijk, daar dat, moet je uh, Nou, dan kom ik meteen uh, bij je terug, zei hij. Ja. Ja. Uh, als ik dat had geweten, had ik al eerder gezegd. Krajicek vertelde... Ook ook nog waarom Federer nou eigenlijk zo'n goede tennisser is? Hij heeft alle slagen. Uh, hij kan serveren uh, voor en back en drop shot. Hij uh, kan naar net komen, achterin blijven. Uh, hij heeft op alle ondergronden grenslams gewonnen. Alle vier. Uh, nu zijn er meerdere spelers van zijn generatie, maar hij heeft een ongelukkige generatie. Uh, zat hij met uh, Nadal en Djokovic. Die hebben ook op alle ondergronden gewonnen. En, uh, maar bijz bijzonder is, hij doet het eigenlijk bijna drie generaties lang. Hè? En dan president Trump, die wil een grote militaire parade gaan organiseren. Met dat soort vertoon hebben we in Nederland meestal niet zo heel veel op. Toch is het ook hier niet vreemd, vertelde Wim Klinkert, hoogleraar militaire geschiedenis, en hij deed dat in met het oog op morgen. Wij hebben niet zo heel veel met dat militair vertoon in de openbare ruimte, zeg maar. Maar toch, niet zo lang geleden hebben we nog in 2014 uh, ons 200-jarig bestaan van de Koninklijke Landmacht met een grote parade in Den Haag uh, gevierd. En het jaar erop nog de 350-jarige Mariniers in, in Rotterdam dus het, het gebeurt nog wel. En dat was gisteravond op Radio NTV. Nu The Fray. Mo! The Frey, zo heet de band. Het liedje heet Look After You komt uit 2007. Ja, daar liggen ze. De ochtendkranten met. Uh, ja, ritsel er even mee. Ja. En voorop uh, het Algemeen Dagblad natuurlijk, ja. want we waren allemaal benieuwd naar die verklaring van Marco Kroon. Ja. Ja, ik had het er al even over in het uh, bulletin om zes uur. In het AD vanochtend een groot interview met Marco Kroon... waarin hij uitlegt waarom hij tien jaar geleden in Afghanistan... een vijand moest uitschakelen. In het interview is Kroon openhartig... maar hij zegt nog steeds helemaal niet helemaal alles over die missie. Kroon schoot in Afghanistan een man neer... die had hem eerder een tijdje gegijzeld gehouden... Hij wilde de man nadat hij was vrijgelaten gevangen nemen... maar toen Kroon zijn gijzelnemer weer tegenkwam... waren ze beide gewapend. De Nederlandse commando schoot naar eigen zeggen... zijn magazijn leeg op de man. Toen de man dood was neergevallen, fouilleerde Kroon hem... en daar deed hij een schokkende ontdekking... maar wat hij precies vond, dat vertelt Kroon niet. En uh, het OM doet daar dus nog onderzoek daar, naar, dat, uh, naar die situatie. En het wordt moeilijker om een via uitkering te krijgen. Dat meldt Trouw vanochtend. Het kabinet wil de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering... volgend jaar gaan aanscherpen. En daardoor komt naar schatting 9 minder mensen... in aanmerking voor zo'n uitkering. Bovendien vallen er straks ook meer mensen... onder de regels van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering... En dat kan uh, grote consequenties hebben voor de hoogte van hun, uh, van hun uitkering. Vakbonden hebben al gezegd dat ze zich zorgen maken over de plannen van het kabinet. En een groot tekort aan uh, goede vrachtwagenchauffeurs... heeft afgelopen jaar geleid tot honderden extra ongelukken en schademeldingen. Dat zegt transportverzekeraar TVM in De Telegraaf vanochtend. Het afgelopen jaar veroorzaakten de drukkers 30 tot 50 miljoen euro meer schade dan het jaar ervoor. In totaal steeg de schadepost naar ongeveer 800 miljoen euro. Volgens TVM stijgt het aantal schademeldingen... door een gebrek aan vakmensen. Er zijn heel veel vacatures in de transportsector. Mensen met een groot rijbewijs worden al snel achter het stuur gezet. Negen minuten voor half zeven is het. Staatssecretaris Raymond Knops heeft gisteravond op Sint-Eustagius... zijn besluit om het bestuur van dat eiland over te nemen toegelicht. Dat deed hij in een zogeheten town hall meeting En hij ging daar ook in gesprek met bewoners van het eiland. Onze correspondent Dick Draaier was erbij. Dick, hoe was de sfeer daar? emotioneel en, uh, en beladen. Dat is wat mij betreft uh, de beste omschrijving. Natuurlijk, er waren hele blije mensen zoals deze hier. Trots. En ik ben of van meneer manier waarop hij staat in the interesse van ons, de stations. We zijn een deel van Nederland. We zijn Nederlanders. Als ergens iets niet goed gaat, dan moet de centrale regering ingrijpen. Hip, hip.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 of als de problemen met armoede, infrastructuur, werkgelegenheid en integriteit serieus aangepakt gaan worden. En die toezegging deed de staatssecretaris, waarbij hij zelf overigens aantekende dat het vertrouwen eerst hersteld moet worden. Want Nederland, zo zei hij, heeft ook veel fouten gemaakt. En hij heeft dus een regeringscommissaris aangesteld, de oud-voorzitter van het parlement van Curaçao, Mike Franco. Um, Oud-burgemeester trouwens van de Twentse Tebergen, Mervin Stegers, wordt zijn plaatsvervanger. Hoe is dat daar ontvangen?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 Van Kloss dat was even mijn inschatting, Ronald Plasterk. Eh, zitten we nu in, de, in deze problemen? En Knopfs wil laten zien dat dit kabinet en een nieuwe minister het eiland wel serieus neemt. Nou, eerst zien, dan verlopen, zeggen ze hier op sint Eustatius. Correspondent Dick Draaier was dat over de situatie op sint Eustatius. Vorig jaar zat hij 20 jaar in het artiestenvak. De Brabantse zanger en liedjeschrijver Jan-Willem Roy, J.W. Roy. Zijn jubileumprogramma heette Van Slagerszoon tot Songsmit. En dat laatste, ja, dat is hij. En ook nog eens een keer een sympathiek mens. Het laatste album van J.W. Roy kwam eind vorig jaar uit. Dat heet A Room Full of Strangers. En daarvan draai ik nu Blue Sunrise.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 No longer a stranger in your hometown, Time's a teacher and finally you can see My golden days are all around me Now my gypsy blood will show Where it's gonna go That blue sunrise is where to find me Hanging on a thread and no, I ain't ready yet about my A rocky road and a long highway. Times that teach you, time and enemy. Roy dus, tegenwoordig optredend met de Royal Family... want zo noemt hij dan zijn band. Blue Sunrise staat op het album, zijn laatste album... dat vorig jaar al uitkwam, A Room Full of Strangers. En hou de concertagenda's bij u in de buurt... want hij treedt geregeld op om de hoek. J.W. Roy dus. Het is nu bijna half zeven. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Op dit moment bezitten meer dan een half miljoen Nederlanders... digitale munten, dat zegt het onderzoeksbureau Kantar TNS...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 Het weer nog, dus is wisselend bewolkt met soms ook zon. Er kan uh, vanmorgen wat sneeuw vallen in de kustprovincies... en het wordt 1 tot 4 graden. Jo Landa van der Velden zit vanochtend bij de ANWB... om ons bij te praten over de situatie op de weg, Jolanda. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er speelt al wat. Het is wat langzaamrijden op de A7 Hoorn richting Zaandam. Bij Purmerend zo'n 5 minuten vertraging. Ligt wat rommel op de A9, ook maar richting Amstelveen. Daar zijn nu twee rijstroken dicht tussen de Vels... en Rotterpolderplein. Ook daar 5 minuten vertraging. En tot slot... Op de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 Maak kennis met de incompany programma's van Boek. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag: managementboek.nl/incompany. Bent u de volgende business controller? Doe de test op alexvangroningen.nl. Specsavers hoormieten 2. Hé? Een hoortoestel? Nee, dat heb ik echt niet nodig. Nou, gehoorverlies gaat zo langzaam dat de meeste mensen het niet doorhebben.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 Vier minuten over half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En we gaan het hebben over het stemrecht. Um, natuurlijk met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen... die eraan komen in maart. Um, ook mensen met een beperking hebben stemrecht. Maar voor gehandicapten is stemmen niet altijd even makkelijk. Het College voor de Rechten van de Mens... ziet erop toe dat alle gehandicapten kunnen stemmen. En daarom openen ze rond de gemeenteraadsverkiezingen een meldpunt voor problemen waar gehandicapten dan mee te maken krijgen. Querine Eikman is vicevoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Mevrouw Eikman, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hadden ook zo'n meldpunt bij de Tweede Kamerverkiezingen. Um, ja, je zou denken die problemen die daar toen zijn geconstateerd... die zijn dan intussen wel opgelost. Nou ja, inderdaad, we hebben een meldpunt onbeperkt stemmen. Um, er zijn er zeker meer aandacht voor bepaalde punten. Bijvoorbeeld de problemen die mensen die met een visuele beperking uh, hebben... Hadden we bijvoorbeeld geadviseerd dat daar meer training voor moest zijn. Zodat mensen die in een stemlokaal werken, weten dat ze mensen wel mogen helpen in het stemhoekje. Maar tegelijkertijd zijn we ook wel benieuwd van hoe het er nu voor staat. Want bijvoorbeeld vorige week is er nog een motie niet aangenomen in de Tweede Kamer. Tijdens de bespreking van ons rapport over het VN-verdrag voor mensen met een handicap. En daaruit blijkt dat bijvoorbeeld mensen die een geestelijke beperking hebben. Eh, nog niet geholpen mogen worden eh, in het stemhoekje... zeg maar bij het invullen van dat stembiljet. En eh, nou ja, dat vereist eh, het Mensenrechtenverdrag wel. Oké, okay, dus dat zou in Nederland veranderd moeten worden. Maar dat moet, dat moet dan in de wet ook veranderd worden, begrijp ik? Ja, in de kieswet. Maar ja, op zich is natuurlijk internationaal. Eh, internationale mensenrechtenverdragen zijn ook natuurlijk gewoon bindend in Nederland. Dus formeel gezien is het ook echt wel een plicht. Uh, en de minister van Binnenlandse Zaken heeft wel ja, besloten om daar naar te kijken. Maar wij hopen natuurlijk dat eerder, sneller uh, dan later... mensen met een geestelijke beperking ook gewoon uh, kunnen stemmen. Net zoals iedere andere Nederlander. D dat is één ding voor die groep. Waar lopen die nog meer tegenaan? Begrijpelijke uh, verkiezingsprogramma's... Um, Kiezingenprogramma's zijn zeker uh, voor mensen ook, uh, die laag geletterd zijn best ingewikkeld om te begrijpen. Uh, maar ook mensen met een verstandelijke beperking vinden de informatie soms uh, best ingewikkeld. En daardoor worden er ook wel voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor mensen met een beperking. Maar dat is een ander voorbeeld. En mensen met een lichamelijke beperking? Nou ja, die uh, mogen geholpen worden. Um, dus op zich is dat uh, nou, goed nieuws. Uh, um, uh, dat, dat in het stemlokaal mensen ook mogen geholpen worden... Ja, in een, bijvoorbeeld met een hokje binnenkomen. Maar is, we hebben ook wel in ons uh, rapport... of zeg maar in onze evaluatie van vorig jaar gezien... Uh, dat mensen bijvoorbeeld met een scootmobiel... niet altijd makkelijk binnenkomen. Dus die hebben ook best wel veel... Uh, ja, problemen ondervonden. Uh, nou ja, we hebben ongeveer duizend mensen toe geïnterviewd... Ge en dat bleek, natuurlijk, dat, daar bleek uit dat ook een behoorlijk aantal mensen... Nou ja, die bijvoorbeeld in de rolstoel zitten, daar wel problemen mee hadden. En dat gaat dus echt gewoon over de toegankelijkheid van het, uh, van het stemlokaal. Ja. Um, ja, u zei net al, die mensen met een visuele beperking... Nou ja, die mogen dus hulp uh, krijgen... maar dat, dat is dan op de stembureaus weer niet overal bekend? Nee, en het, een eenvoudiger stembiljet zou bijvoorbeeld ook al helpen... Bijvoorbeeld. Uh, het formaat of veel grotere letters, dan kunnen mensen het ook goed zien. Of de invoering van een stemcomputer, dat zou ook een optie zijn. Mag eigenlijk iedereen met een beperking stemmen in Nederland? Uh, ja, dat is een grondrecht. Uh, dat is ingevoerd in onze grondwet in 2008. Dus in principe is iedereen natuurlijk gewoon gelijk. Uh, en het VN-handicapverdrag uh, ja, uh, zegt ook eigenlijk dat die toegankelijkheid voor iedereen geldig is. Je moet natuurlijk wel 18 zijn. En geen uh, straf, uh, strafbaar feit hebben gepleegd waarvoor je voor beoordeeld bent voor een jaar met een gevangenisstraf van een jaar of langer. Goed, en, en als dat allemaal in orde is, dan mag, mag iedereen stemmen. En uh, ja, daar kan dus nog wel het een en ander verbeteren voor mensen met een uh, beperking. Dat is duidelijk. Quirin Eijkman, dank voor de uitleg. Vicevoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Schaatsen, daar kijken we natuurlijk vooral naar uit bij de winterspelen. Zeker Eline van der Kruk doet dat. Die is namelijk op zoek naar de ideale schaatslag. Ze is de eerste sportingenieur van Nederland en heeft een meetschaats ontwikkeld. Waarmee ze heeft gekeken naar de krachten die schaatsers uitoefenen op het ijs. Promoveert vandaag op haar onderzoek aan de TU Delft. Mevrouw van der Kruk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we schaatsen al eeuwen in Nederland... en nog steeds weten we dus niet wat de ideale schaatslag is. Nee, dat klopt. Daar zijn de schaatscoaches het ook over eens... Ja, nou eigenlijk, uh, het bijzondere is namelijk dat er niet één ideale schaatslag bestaat. Het is namelijk zo dat een, uh, uh, eigenlijk er bestaat een ideale schaatslag, maar dat is echt specifiek voor een individuele schaapper. En coaches zijn het er zeker mee eens, want het is echt heel lastig om dus echt een, een individuele schaap te coachen op zo'n ideale schaatslag. Dus Sven Kramer heeft een andere slag dan. Nou ja, noem maar wat iets, uh, Nuis. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En, en uh, denk zeker aan, uh, aan de veel kleinere Zuid-Koreanen. Die, uh, die zullen zeker een andere schaatsplag hanteren dan, uh, dan Sven Kramer. En welke techniek hebt u nou bedacht dan om daar wat meer inzicht in te krijgen? Uh, nou, hoe het op dit moment dus voor coaches en trainers gaat, is dat ze heel veel proberen. Nou, dat kost ik best wel wat tijd. Uh, dus wij dachten, kunnen we dat nou niet versnellen door een computermodel te maken? Dus wat ik heb gedaan in mijn promotie is eigenlijk de mens vertaald in natuurkunde. En uh, daar, daar heb ik een computermodel van gemaakt. En nu kan ik met de computer heel snel heel veel verschillende slagen proberen. En dan gaan kijken wat dan de ideale schaatslag is. Dus wat de snelste slag is of de meest efficiënte slag is. Ja, want als wij zelf de schaatsen onderbinden... als het allemaal nog mee, een beetje mee zit de komende, komende tijd... dan ja. krabbelen we natuurlijk maar wat. Maar hier gaat het echt om uh, nou, uh, seconden, honderdste van seconden soms. Ja. Uh, dus je wilt, je wilt zoveel mogelijk... Uh, ja, ...resultaat hebben van je, van je slag uiteindelijk als, als wedstrijd schaatser. Ja, ja, zeker. Ja, en er spelen gewoon heel veel variabelen mee. Want uh, het is de timing in je slag, de hoeveelheid kracht die je zet... ...hoe schuin je schaatsen die je zet... ...hoeveel slagen je maakt op het rechte eind. Uh, en zeker die timing bijvoorbeeld is heel lastig om dat maar te proberen en, en, en te testen. Terwijl we dat eigenlijk best wel goed met natuur kunnen voorspellen... Uh, ja, ...hoe je een timing zou moeten aanpassen als je bijvoorbeeld sterker wordt... ...of als je een andere beenlengte hebt... En dat is wat we, wat we geprobeerd te doen hebben met het computermodel. En dat gaat dus via die meetschaatser. Leg eens uit, hoe werkt dat dan? Ja, ja die meetschaatser is uh, uh, eigenlijk een meetbrug. Die kunnen schaatsers tussen hun eigen ijzer en hun schoen zetten. En daarmee meten we de krachten van de schaatser. Dus hoe hard ze eigenlijk afzetten. Dus dat is een stukje wat we nodig hadden voor het model. Om, om te kijken, uh, nou, klopt het model? Maar ook, wat doet een schaatser op dit moment? En waar we daarmee naartoe willen, is... Uh, als we daar eigenlijk een ideale slag hebben... willen we die, die wel kunnen aanleren aan een schaatser... Dus die schaats die kan direct zijn data doorsturen naar een telefoon of naar een smartklas. En dan kan een schaatser dus direct meekijken in zijn smartklas wat hij aan het doen is op dit moment. Oké, okay. en hangt dat dan ook nog af van de baan, bijvoorbeeld, waar je schaats? Uh, voor de meeschaats bedoelt u, of voor de, de ideale schaatslag? Nou ja, uiteindelijk voor de ideale schaatslag. Ik bedoel, ik kan de, de baan waar ja. ze nu schaatsen in Pyeongchang is anders dan Thialf misschien? Ja. Ja, absoluut. Ja. Want, uh, en dat, dat vertel ik dan maar gelijk weer naar de natuurkunde. Hè? Dat heeft weer te maken met verschillende wrijving. Dus je hebt een andere ijsbaan, dus een andere ijswrijving. Maar ook een andere luchtwrijving. Dus ze hebben meer weerstand of minder weerstand uh, uh, op verschillende banen. Maar het zou dus eigenlijk zo, zo moeten zijn dan in de, op, op termijn... dat Sven Kramer meerdere technieken beheerst... zodat hij de ene baan kan beschaatsen en de andere. Ja, en dat zal hij nu ook al doen hoor. Uh, zeker als je kijkt naar verschillende afstanden... Uh, heb je op verschillende afstanden echt een andere uh, techniek nodig. Je kan je voorstellen dat het over 500 meter... Uh, dat hoef je maar een stukje vol te houden. Maar als je vervolgens de 10 kilometer moet rijden... Ja. dan uh, ja, heb je daar wel echt een andere schaatslag. En halen. aan het eind van de 10 kilometer wordt het wat slordiger misschien dan aan het begin? Ja. ja. Um, zijn die schaatsers allemaal door de molen gegaan al? Uh, nou, we hebben een hond uh, uh, uh, nee, die hebben meegedaan aan het onderzoek... vooral om te kijken of ons model... Klopt, dus alsof of de natuurkunde die we hebben opgeschreven, of dat ook overeenkomt met de werkelijkheid. Maar we zijn nog niet zo ver dat we echt op individueel niveau advies kunnen geven. Nee, nee. Dus we uh, zien dus nog geen resultaten volgende... straks in, de, in Pyeongchang? Nee, we nee, kunnen nog niet zeggen... we hebben, uh, we hebben zo de schaatser zoveel sneller laten gaan. Nee, nee dus dat is echt iets voor de, eigenlijk voor de volgende winterspelen alweer. Waarom wilde u dit eigenlijk onderzoeken? Bent u zelf een vervent schaatser? Nee, ik ben uh, zelf helemaal geen schaatser zelfs. Maar ik, uh, uh, ik, ik vind het echt heel erg leuk om dit soort modellen te maken. Dus met, met dynamica mensen beter maken... of, of bewegingen beter maken. Uh, en daarvoor is schaatsen echt wel een hele unieke kans. Juist omdat we dus al 3000 jaar schaatsen... en als Nederland er heel goed in zijn... Maar eigenlijk niet weten wat dan de ideale schaatslag is. Ja. Nou, wellicht dat daar uh, de komende tijd meer uh, duidelijkheid uh, over komt. In ieder geval met behulp van die meetschaats. Ik wens u succes met uw promotie vandaag. Dank je wel. Eline van der Kruk is dat. Dan nu meer uit de kranten en van de ja, de Technische Universiteit Eindhoven gaat helemaal over op Engels. Vanaf 2020 zal dat de officiële voertaal worden. Nu zijn op na alle opleidingen daar al in het Engels... maar straks moet ook buiten de collegezalen in die taal worden gecommuniceerd. Met dat nieuwe taalbeleid wil de TU in Eindhoven voorkomen... dat buitenlanders zich op de campus buitengesloten voelen, zo schrijft het AD. Het nieuwe taalbeleid zal uitgaan van het principe... Engels als het moet, Nederlands als het kan. En de steun binnen de PvdA voor Eerste Kamerlid Marleen Bart... brokkelt steeds verder af, dat schrijft De Telegraaf. De fractievoorzitter van de Sociaaldemocraten in de Senaat... krijgt veel kritiek omdat ze bij de behandeling... van de omstreden donorwet er niet was. Ze is namelijk op vakantie op de Malediven. Volgens De Telegraaf stromen de klachten... op het landelijk partijbureau van de PvdA daarover binnen... en zegt mensen zelfs hun lidmaatschap van de partij op. De partijtop zou al meerdere keren over de vakantie hebben gesproken... en de verwachting is dat Bart bij terugkomst op het matje wordt geroepen. En de hoogte van de financiële steun die studenten met een beperking krijgen... is sterk afhankelijk van waar die student woont. Dat blijkt uit een inventarisatie van CNV Jongeren... en de Landelijke Studentenvakbond. Daar schrijft Trouw vanochtend over. De studietoeslag loopt uiteen van een paar tientjes per maand... tot meer dan 300 euro. Studentenorganisaties vragen gemeenten nu... om een minimumtoeslag van 282 euro per maand in te stellen. Want studenten met een functiebeperking... hebben dat geld heel hard nodig, schrijven ze. Omdat ze naast hun studie lastiger een baantje kunnen vinden. En we hoeven in Nederland in de toekomst ons afval niet meer te scheiden. In het Financiële Dagblad zegt het Afvalfonds... dat de nascheiding van afval in fabrieken steeds efficiënter en goedkoper gaat worden. In Nederland wordt nu nog door 70 van de huishoudens afval gescheiden. Vooral steden als Utrecht en Amsterdam zijn fanatiek met het scheiden. Volgens het afvalfonds Verpakkingen, dat optreedt voor grote voedingsfabrikanten... zal in 2030 nog maar 30 van de huishoudens afval scheiden. Dan de files. Waar staat het stil? Jolanda van der Velden. Wel, we hebben een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Dorp. nu 10 minuten vertraging. De meeste vertraging heb je vanochtend op de A9 ook maar richting Amstelveen. Daar ligt Rommel op de weg, twee rijstroken zijn er dicht. 50 minuten kost het je tussen de knopen de Beverwijk... en de Polderplein staat 10 kilometer. Teruggeduiden, 1984 nu. To Cindy Lauper. Girls just wanna have fun. Het is elf minuten voor zeven. Tijdens het bliksembezoek van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima in China... zijn niet alleen beleefdheden uitgewisseld... er zijn ook gevoelige kwesties besproken. De mensenrechten bijvoorbeeld in China kwamen ter sprake... vertelde minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra... want hij begeleidde het koningspaar tijdens hun bezoek. Verslaggever Kiesja Heksen sprak met de minister.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 Maar daar gaat het vooruit. En andere zaken gaat het minder goed. En dan kun je naar volwassen over praten. Dat uh, zei de minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra... in gesprek met Kisha Hexer. Koning Willem-Alexander is intussen in Zuid-Korea... voor de Olympische Winterspelen. Koningin Maxima doet vandaag nog een paar werkbezoeken in China. Nog ongeveer anderhalve maand te gaan en dan zetten we de klok alweer een uur vooruit naar de zomertijd. Maar daar is niet iedereen blij mee. Vandaag stemt het Europees Parlement over een resolutie waarin wordt gepleit voor één tijd. Europarlementariër voor het CDA, Annie Schreier-Pierik. Goedemorgen, mevrouw Schreier. Goedemorgen. U bent een van de initiatiefnemers van die resolutie. Leg nog eens een keer uit, waarom pleit u voor één tijd? Omdat heel veel mensen, jongeren, kinderen, gezinnen, last hebben van steeds het bisselen van de tijd. En zeer zeker ook moeders, kleine kinderen, wat ik net zei, maar ouderen en bejaard, Maar niet alleen dat. We hebben in het Europese parlement ook te horen gekregen: er zijn meer hartaanvallen, verkeersongelukken. En het belangrijkste is natuurlijk de Nobelprijswinnaar. Van geneeskunde dit jaar die heel duidelijk uitsprak dat bioritme steeds het verzet niet goed is voor de mens. Maar al die dingen die u opnoemt zijn die één op één terug te voeren op dat uurtje wat we dan verzetten in de zomer en in de winter? Ja, nou, als het als het niet zo was, dan waren wij daar natuurlijk niet aan de slag gegaan. Laat het maar helder zijn. Als je, als je duidelijk kijkt hoeveel reacties we hebben gekregen van al die mensen en als 80 euro parlementariërs in een werkgroep gaan zitten om dit uh, deze richtlijn van 2000 te gaan wijzigen, dan is er wel iets aan de hand. Ja. Maar goed, je kan toch nooit één op één zeggen dat iemand een hartaanval heeft gekregen door een uur tijd te verzetten? Nou, dat, dat zegt u. En dat, dat dachten wij ook in het begin. Maar we hebben vanuit de vanuit universiteit uit Oostenrijk duidelijk de signalen gekregen. Vorig jaar hier trouwens ook al breed uh, in het Europees parlement aan orde gaat. Dat, uh, dat dit duidelijk een, uh, toch een probleem is bij sommige mensen. Maar het belangrijkste vind ik gewoon. Wij gaan hier dus in Europa iedere jaar de uur verzetten. Terwijl het helemaal niet nodig is. Het begon gewoon. Het is een ritueel wat begon. Het had te maken met energiebesparing. Ja, dat, nou, dat was, was altijd. het verhaal. Dat, daarom deden we het, ja. dacht ik altijd. Ja. ja. ja. Dat is niet zo, zegt hij. Met, En dat is niet zo. En we zijn het toch met onze Frans Timmermans eens... die aan het opschonen is van allemaal overbodige wet- en regelgeving en richtlijnen. Nou, dan is dit toch zeer iets wat heel veel mensen in Nederland ook aanspreekt... om dat te gaan veranderen. Ja. Maar is dat dan echt gewoon kwarts, dat hele verhaal van die energie? Ja, dat is echt. We hebben dat ook in Nederland laten onderzoeken. En dat is echt, uh, dat klopt. Dat uh, is totaal een onzin verhaal. Dat is totaal achterhaald. Maar waarom zijn we daar dan ooit mee begonnen? Ja, dat is een hele goede vraag. Het had volgens mij al eens iets met energiebesparing. En toen dacht met een uur eerder, een uur later. Nou, dat zal heel veel opleveren, Maar de werkelijkheid is al lang achterhaald. Dat is niet meer aan orde. Nee. Waar gaat uw volk er eigenlijk naar uit? Uh, naar ja. de zomer of naar de wintertijd? Nou, het is heel simpel. Ik ga natuurlijk voor de zomertijd. Maar dan mogen straks ook al die Kamerleden met Cora van Nieuwenhoven. Uh, want zij is de minister die daarover gaat. In de Tweede Kamer ook de uitspraak over doen. Wij in het parlement gaan vandaag stemmen voor. tijd in de kosten. Zeer zeker dat de meerderheid achter ons staat. Ja, want hoe, ligt het, hoe ligt het daar? We hebben vast wel een beetje ja. een idee hoe het gaat met de resolutie. Nou, euh, zoals het er nu bij staat, heb ik goede hoop dat we het binnenhalen. Maar in het Europees parlement weet je pas als iedereen gestemd heeft. Dus ik ga ervan uit dat we het binnenhalen. Maar nogmaals, er zijn natuurlijk ook altijd de krachten die denken... ach ja, nou, we moeten eens, uh, iets, iets tegens bedenken. Maar goed, euh, wacht af. Het ziet er in ieder geval niet slecht uit, dat kan ik je zeggen. Nee, en u hebt dus veel steun ook van, van burgers uit Europa. Want ja. hoeveel mensen hebben daar problemen mee eigenlijk? Is dat, is dat duidelijk? Nou, wij, wij, wij horen heel veel verschillen, maar ik kan niet zeggen, het zijn in ieder geval, zoals wij het horen, miljoenen mensen van de 500 miljoen, miljoenen mensen die zeggen, ga er alsjeblieft mee aan de slag. Nou, als ik u dan zeg, de Finse minister, die het duidelijk ook namens mij inderdaad op de agenda heeft gezet, hè, uit Finland, uit Polen, er zijn heel veel landen die daar ook volop al in de, in de landen zelf, al hebben gezegd, als Europa het niet gaat doen, gaan wij het zelf doen. Maar goed, dat moeten we niet doen, we moeten een in Europa vasthouden. Stel nou dat die resolutie het haalt, hè? Wat, wat is dan de volgende stap? Ja, nou ja, Europa is een, een beetje een praatmachine zeggen sommige mensen wel eens. Maar goed, dan is het nog niet morgen het mee, meteen veranderen. Trouwens, soms kan het wel. Als, als deze resolutie het haalt, dan moet de commissie met een voorstel komen naar de Raad. En dan gaan al die ministers, die gaan naar hun eigen land toe, bespreken dit ook in hun eigen land. Dan komen ze met een nieuw voorstel. En dat voorstel komt ook daarna weer bij ons in het parlement. En dan, als, het snel, als we het snel willen, kunnen we het een half jaar afgerond hebben. Oké, okay, maar dat betekent... Als, als we het willen. Ja, ja, precies. Maar dan moet alles precies de goede kant op gaan en er moet iedereen uh, me meelopen. Want als ik het zo plus en min, moeten we dit voorjaar de klok nog wel een keer vooruit zetten. Ja, maar we hebben ook straks nog weer verkiezingen in Europa. En dan kan in ieder van de burger ook kijken wat staat in de verkiezingsprogramma's. En soms kan het dan nog wel eens sneller gaan als u En ik misschien op dit moment denken. Ja, ja, maar de, ja, zo snel gaat het denk ik in Europa niet. Dat we bij de volgende nee, keer... Nee, nee, nou, nee. Nou, maar ik, laat ik zo zeggen. Ik ben al blij dat ik na drie jaar dit met anderen... Uh, je doet niks alleen in de politiek op ja. de agenda heb kunnen zetten. Ja. We hebben nu een resolutie. Er wat over gestemd. En het uh, zeker na al die jaren uh, dat we daarmee bezig zijn. Dus we luisteren ook naar mensen. Niet alleen, ik zeg al eens, we moeten niet alleen naar uh, multinationals, grote bedrijven en de, al dat soort zaken. Daar moeten we niet alleen naar luisteren. Er zijn heel veel moeders ja. met kleine kinderen, bejaarden, wat ik u net allemaal noemde. Ja, ja. En gewone mensen ook, hè? Ook gewone mensen. Vandaag de stemming. We gaan kijken wat het wordt. Dank dat u even op de telefoon kwam. Europarlementariër voor het CDA. Annie Schreier-Pierik was dat. Uh,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 NTO Radio 1